Hey Chris. Hm? Voordat wij beginnen, ja? mag ik tegen jou zeggen dat jouw kadetjes heel lekker uitkomen in deze spijkerbroek? Nou, ik ben blij dat het je opvalt. Ik heb, ik heb een nieuwe broek. Oh, ja? een nieuwe denim van Blue Rivet. Ja, ik vind de spijkerbroeken kopen een van de meest lastige dingen in de wereld. Nou, dus niet bij Blue Rivet, want daar heb je OneFit, 10 wassingen en kleuren voor maar 100 euro. Online. Online. Heb je toevallig ook een leuke kortingscode? Zeker, met de code manmanman 20 ontvang je nu tijdelijk 20 euro korting op je eerste Blue Rivet Jeans op BlueRivetJeans.com. Dit klinkt ook alsof het voor mij heel makkelijk is om de perfecte jeans te vinden. Dus absoluut voor jou heel makkelijk. En ook nog eens van topkwaliteit. Tegen een topprijs. Dus bluerivetjeans.com? Zeker. Heb je mijn cadeautje al, uh, Domien? Oh, kut. Jouw cadeau? Oh, ik, ik had het echt op mijn agenda staan voor zaterdag. En het is nu? Het is nu maandag. Het is nu maandag. Oh, en het is al ongeveer drie weken oud. Nee, maar hier wil ik echt iets zeggen. Ik heb nee. nooit de notificatie gekregen dat het cadeautje lag op de plek waar het lag. Ja, maar ik heb het je wel twee weken geleden gezegd. Dat is correct. Maar ja. help me want jij vertelt Domin dat hij ergens een cadeau moet ophalen voor jou. Ik heb een cadeautje gekocht. Ja. Jij was daarbij. Volgens mij weet je ook nog wel wat het is, maar vast niet. Want goed, dat maakt er niet uit. Maar jij was daarbij. Ja. Het was hier in dit huis van Domien. Ja. En dat is toen bezorgd. Toen was jij er niet, Domin. En toen is het ergens heen gebracht waar hij het kon ophalen. En ja. dat heb ik een week zo aan zitten kijken. Er gebeurde niks, er gebeurde niks. Toen heb ik het zo voorzichtig gedropt waar het lag. Nou, nu zijn we twee weken verder en het is er nog steeds niet. Nee. Nou ja, is dat ondankbaar? Nee, dat is vergeetachtig. <laughs> maar, en ik denk dat ik een ophaalbewijs nodig heb. Nee. Dat heb ik niet. Nee, ik denk het niet. Nee, gewoon. je kan het gewoon met je, met je rijbewijs, toch? Dat, ik heb het nog niet geprobeerd, dus dat weet ik niet. En hoe lang moeten ze zoiets achterhouden... voordat het gewoon een lost and found... Object voor dat weet ik niet, maar dan denk ik dat ik het wel te horen krijg, toch? Ja, maar ik heb geen idee, maar ja, ik denk wel een maand op zijn minst. Maar was het seizoensgebonden? Nou, nou het, het zijn wel bederfelijke producten, <lacht> Het is 100 kilo banaan. <lacht> <lacht> dus, ja, ik weet gewoon niet hoe lekker dat nu <lacht> nog is. <lacht> dan denk ik niet dat ik het nog ga ophalen was. Nee, maar probeer het morgen toch even. Wordt leuk, Die paniek en dan niet zo. Zoek bedoven. naar een excuus, zoek naar een excuus. <lacht> <lacht> Kut dit. Welkom bij Man, Man, Man de podcast. Over drie jongens die uitzoeken hoe mannelijk ze eigenlijk zijn. Met Bas Louise, Chris Bergström en Domien Verschuren. Hey en welkom bij Man, Man de podcast waarin wij niet proberen te struikelen op het levenspad van een moderne man. Mag ik daar een technische vraag over stellen, taaltechnisch gezien, ja. nu ik het zie? Waarin wij niet proberen te struikelen. Ja. Het moet toch zijn waarin wij proberen niet te struikelen? Want waarin wij niet proberen te struikelen, lijkt me nogal wie dus. Uh, het zou gek zijn als we wel proberen te struikelen. Maar wij proberen, al lopend, niet te struikelen. Ja. Denk ja. ik hoor. Uh, maar dit is de zin op de kaft van ons boek. Nou, dan kan die ook in de prullenbak. En ik neem aan dat daar een editor een keer naar gekeken heeft en besloten, dit is een goede titel. Ja, ja zo sta ik er ook wel een beetje in. En we zitten ondertussen in de vijfde druk van het boek. Dus een beetje dus, later op het aan ja, te Bas. kan je je Bas? commentaar misschien voor je houden. Ja. <laughs> Ook al heb je misschien helemaal gelijk. En het voelt wel een beetje zo. Oké, okay, maar... oké, okay, sorry. We gaan <laughs> snel verder en we vergeten dit. Dit is nooit gebeurd. Ik ben Bas, de host van deze aflevering. Tegenover mij zit een man die jarenlang achter de schermen werkte. Maar zijn ijdelheid nam het over. En na jaren hard werken vond hij de spotlight. Nu de schakelaar nog. <laughs> Het is Chris wow. Hi, Prachtige aankondiging. Voel ik ja, toch ja, beledigd, ja. maar dat was heel mooi. Ja. En naast mij zit een man die nooit achter het scherm heeft willen werken. Maar hij is zo vaak achter een scherm te vinden dat hij niet eens tijd heeft voor een leuke hobby. Domie verschuuren. verschuren. <laughs> dat is waar. Hallo Bas. Hallo. Hoi. Welkom bij de achtste aflevering van seizoen 5. Allereerst iets van een luisteraar. Want via de website Mamanpodcast.nl en Instagram. Mamma kun je ons altijd bereiken. En we hebben natuurlijk een telefoonnummer 0642243907. En we hebben een bericht van Sam. ...en Sekar, als ik het goed uitspreek. Hoi Bas, Chris en Wien, Sam en Sekar. En we hebben een vraag voor jullie. Uh, welke BN'er zou je meenemen naar... ...Kerstdiner? <laughs> nee, ik kom niet aan me Naar Kerstdiner met je ouders. Oké, okay, toch? Nou, ik zou op dit moment iedere BN'er meenemen. Dan heb ik in ieder geval gezelschap met deze kerst... Ah. Oh. Ja, het wordt een eenzame kerst. Nee, echt? Ja. Zo, zo eenzaam? Nou, ja. ja ook niet met je schaddel met wie je af en toe deed. Nee, nee die moet werken. Nee, joh. Ja, dus ik weet niet, doen jullie iets leuks met kerst? Die moet werken? Ja, oh. die heeft een klus, dus die moet eerst en tweede kerstdag werken. En dat meisje met wie je glue wine drinkt, wat je niet lekker vond, wat je had gezegd? Het meisje of de glue wine? Het meisje. meisje vind ik wel lekker. Ja? Ja, uh, ja goeie. <laughs> <laughs> ga, je, ga je daar ook geen kerst mee vieren? Nou weet ik niet. Ja kerstavond wel. Oh oké. Okay. Ja, je valt me nog even aan op de Gluwijn. Nee, helemaal niet. Maar ik zag, ja, ik zag, ik dacht, god, potverdikker, jee. Ja. We hebben op maandag verteld dat jij ja. heb je verteld, ik lust geen gluewine. ik ja. lust geen gluewine. Ja. En een week later zit je met een of andere chick gluewine te drinken. Ja. Hallo, lekker gluurwijnje. Dit is echt mijn favoriete drankje. <lacht> ja. Ik drink het altijd. <lacht> Gluwijn. nu te halen, overal. Nee, ja. Klopt. <lacht> Toen dacht ik, wat gebeurt hier nou? <lacht> nou, in, in my defense, uh, ik was dronken, dat is één. En ik zag pas de volgende dag inderdaad dat een hoop mensen reageerden ook onder die post. Jij vond gluurwijn niet lekker. Dat ik. Oh ja. Ik vond gluoij niet lekker. Maar dat is toch ook wel weer heel grappig inderdaad dat je gewoon een keer roept dat je gluoij niet lekker vindt, dan drink je het toch? En dan mag dat niet. Nee, want ja, je maar. hebt gezegd. Moet wel zeggen, ik vond het wel lekker. Ja, ja, ik vond het een lekker bakkie. Maar goed, ik had dus wel een paar bakkies op. Uh, wie zou ik meenemen naar het kerstje? Ja, uh, moet het een vrouw zijn of mag het ook een nee, man mag zijn? Mag ook een man zijn, je, je mag toch? Matthijs van Nieuwkerk. Ach, oh, ja, dat snap ik wel. Matthijs van Nieuwkerk lijkt me fantastisch. Maar dan, ben je niet bang dat hij de regie aan de tafel overneemt? Dat denk ik wel. Ja, aan tafel. Natuurlijk. Ja. ja. Dat zegt hij ook vlak, vlak van dat je gaat eten? Ja. Aan een kleine roffeltje. Nee, ik zou dat wel echt heel erg leuk vinden. Nou moet ik wel zeggen dat mijn moeder geen fan is van Matthijs. Oh, nou, terwijl eh, ik Hoezo kom uit heet? een vara gezin. Ja, weet ik niet. Zij vindt hem een glasjakker. Echt? Sorry, Matthijs, als je luistert, die kans achterklein. Nou, maar dit kunnen we dit eruit piepen. Ik vind het niet leuk als we Matthijs kritisch gaan. Uh, wel Nee, dat snap ik, maar het is toch gezegd nu en uh, vo, ja, voelt toch niet goed. Vond niet goed? Nee. Oh, Matthijs kan weinig verkeerd doen in mijn. Uh, maar dat vind ik ook. Uh, ja, precies. Nee, ja, wij zijn groot fan van Matthijs van Nieuwkerk. Zeker. Maar ja, ik zou dan de hele avond lekker met hem uh, zitten keuvelen over het vak. En de muziek en de boeken. En Charles als dan voren natuurlijk. Nou, Picobello. Chris, uh, ik zou meenemen, uh, Abby Hoes. Dat is een beetje mijn, mijn guilty plasje, mijn, mijn, mijn droomvrouw als het om Beannis aangaat. Prachtige, prachtige meid. Oh nee, nee uh, het mag ook een man zijn. Dan doe ik Bas Smit. Daar wordt gewoon gieren. Ja, die zou ik heel graag meenemen, Bas Smit. Zou je ook niet denken dat op een gegeven moment wel te veel Bas Smit wordt? In mijn leven? <laughs> nee, ja, nee, dat nee, kan nee. niet. Die sim bestaat nee. niet. Het is nooit te veel, Bas. Nee. nee. Nou, heel leuk. Ja. Um, ja, ik, ja, God, we doen allemaal een man. Nou, hè, hè. Man onder op de podcast. Ik dacht aan Lebbes. Oh, oh Lebbes. Ja. Ik dacht die heeft gewoon goede verhalen. Ja. En dan heb je de hele avond goede verhalen. In ieder geval om wat te lachen. In de geval dan wat te lachen. Nou, ja, dat kan. Dat kan onze kersttafel wel gebruiken. <laughs> dan we gaan naar de actualiteitjes. We hebben een, een klein beetje te bespreken. Ja, want we hebben gewoon niet heel veel te bespreken. Maar ik was vanmiddag uh, in de supermarkt. Ik ging koken. Ik dacht, ik ga wat lekkers maken. Uh, en ik wilde een snietseltje kopen, want daar had ik zin in. En toen stond ik bij het vleesvak. En toen dacht ik, ah, uh -uh, nee, waarom zou je nu weer vlees eten? Eet een vleesvervanger. Dus ik ging naar het vleesvervangerschap. Wat er ook veel aantrekkelijker uitziet dan het gewone vleesschap. Uh, daar doen ze gewoon hun best voor, heb ik het idee. En ik heb toen een vegetarische snietsel gekocht. Nou. Die was best wel lekker overigens. Ja, ik vond, ja die was best wel lekker. Maar uh, van een merk... Ik ga het merk niet noemen, want dan lijkt het reclame. Van een merk kocht ik dat. Ik heb dat nog nooit gezien. Ik had dat nog nooit gekocht. Ik kom thuis. Ik leg dat ding in de koelkast. Ik open mijn, uh, mijn telefoon, Instagram. En ik scroll naar beneden. En meteen de eerste advertentie, bam is van dat merk. Ja, ja, ja. En ja, ja, ja. toen dacht ik, oké, okay, ik snap dat als je een keer... Uh, iets tegen Google Home zegt of zo... dat je dan uh, misschien een advertentie krijgt... omdat je wordt afgeluisterd. Maar wat is hier gebeurd? Ik heb het gewoon gekocht. Maar je hebt dat merk ook niet genoemd thuis. Je hebt niet gezegd, hé, hey, uh, lieverd, ik heb uh, een kalkoensnietsel gekocht... vegetarisch dit keer van huppelepup Nee, want ik heb zelfs het papiertje meteen weggegooid. Want ik dacht, ik ga Maaike voor de gek houden. Of tenminste, ik ga testen of ja. ze doorheeft of het vegetarisch... Dus ik heb het meteen in de prullenbak gegooid. Dus of mijn prullenbak... Luistert mij af. Ja, je prulbak lekt. Of op meerdere mogelijkheden. Ja. Of Bill Gates heeft iets in 5G gestopt... waardoor hij kan zien wat voor vlees ik koop. Uh, of, uh, ja, of zou het gelinkt zijn aan... Uh, want heb je, de, heb je je Albert Heijn bonuspas gebruikt voor korting? Nee, het was ook niet bij die ja, was supermarkt. niet bij die supermarkt? Nee. Nou, dat was wel een beetje mijn argument. Ik dacht misschien is dat gelinkt aan elkaar. Wat denk je als je gewoon de logische verklaring zou opzoeken? Werkelijk geen idee. Want ik geloof hier totaal niet in. Ik weet dat heel veel mensen denken dat op het moment dat je inderdaad iets uitspreekt... of je hoeft het maar te denken, dan heeft Instagram opeens advertenties. Maar volgens mij heeft Daniel Verlaan, de techjournalist tech -journalist van RTL... ooit wel eens een keer een hele long read geschreven. Die heb ik gelezen, waarin hij vertelt dat het echt onzin is. Het heeft te maken met de mensen om jou heen die jij volgt. Dus het zogenaamde algoritme. Um, kan dan zien wat de mensen in jouw omgeving kopen en doen. En daardoor kan het zijn dat jij bijvoorbeeld iets langer hebt stilgestaan... een keer bij een advertentie of een foto van iemand waardoor het algoritme denkt... hé, hey, hij is geïnteresseerd in vleesvervangers. Maar jij zegt dat je nog nooit van het merk gehoord hebt. Ik heb dat merk nog nooit gezien, nog nooit gehoord. Ik scroll naar beneden en ja, de derde foto is, is dat merk. Ja, dat ja, is ik, wel raar hoor. Nou, ik, ik viel van mijn stoel. Om aan te haken op jouw verhaal van Daniel Verlaan... en dat heb ik ook een keer uh, gelezen... Dat, dat Google vaak sneller doorheeft... dat, dat, je, dat je in een relatiecrisis zit dan jij zelf. Omdat je dan ook vaak op dat soort dingen... toch een beetje gaat zoeken of een beetje kijken... en eh, misschien niet eens doelbewust om je relatie te verbreken... maar dat je er toch al mee bezig uh, bent. En dan ziet Google al van het gaat niet goed daar in Huizenbergström, Louise uh, Verschuren... of waar dan ook, omdat je daar dus al mee bezig bent. Maar, dus wat Domien zegt kan wel kloppen. Als jij dus op iets meer geïnteresseerd bent in vegetarisch vlees... omdat je te veel vlees eet, denkt hij misschien... Nee, nee, ja, nee, nee. Nee, ik weet dat ik, dat ik een haas goed heb te maken. Maar nee, ik ben nog nooit... Misschien ga, is dat het wel, hè? He? Ik ben nog nooit gaan zoeken naar vleesvervangers. Dat nee, je ook niet. Onder bewustzijn gewoon nu ja. al heeft gezegd op Instagram... ik moet die haas goed maken. Ja, ik denk dat dat wel... Ik oh, denk dat... Google kent me toch goed. <laughs> is eng. Ja, het is wel een beetje eng. Hebben jullie het social dilemma gezien? Nee, nee nog niet. Nou ja, die gaat hierover. En, en ik wist wel een klein beetje hoe dit allemaal zat. Maar ik schrok bijvoorbeeld ook heel erg van... hoe Instagram ook kijkt hoe lang je bijvoorbeeld... Naar een, naar een foto kijkt zonder hem überhaupt te liken. Al kijk jij een halve seconde langer naar een foto van een konijn... dan naar een hond, dan krijg je vanaf dat moment... meer foto's van konijnen te zien. Wauw, ja. Ja, nou, ik heb dus wel, want ik zie wel eens een leuke advertentie. En dan blijf ik even kijken en denk oh nee, snel verder, snel verder. Want anders dan weet Instagram van mij wat ik, uh, wat ik leuke advertenties vind. Je probeert het algoritme te achterhalen. Ja, Jij gaat ja. ook heel lang naar stomme advertenties kijken. Ja. Zodat je ja. ook stomme advertenties... ja, zie je wel, ja. mij pak je niet. Mag je nog één korte vraag stellen? Want heel uiteindelijk goed, ja. heb je die, die, die, die, die snitzeltest ook gedaan, de vegetarische schnitzeltest? Nee, is zag het meteen. Oh, jammer. Ja. Zonde, oké. Okay. Ja. Ja. Ja, Zij nee. zei, hey, heb je vegetarische schnitzels gekocht? Nee, ja. nee, Nee, nee, ja. ja. nee. Wat denk je? Dus, dus doe alsof je dit niet weet. Wat denk je? Nou, het had ze niet door. Nee, nee. Dat mooi hè? Het Zo goed. Zo goed is het. Ja, precies. Ja, nou goed. Aflevering 8 dus van seizoen 5. Mamma, man, de podcast met als thema. Achter de schermen. En achter de schermen gebeurt ondertussen van alles hier. Mijn kat sloopt gewoon weer de mat. Nou, je slippers. En mijn slippers. Slippers. Hoe ja. draai je slippers in de winter? Nou, kan ik je uitleggen. Nou, kan ik je uitleggen. Het hoeft niet. Uh, ga ik toch <laughs> doen. Oh, ja, ik heb namelijk mijn biervoorraad in de schuur staan. Oh, okay. En het is nu koud aan mijn voetjes ja. op, de, op het hout. Ja. Dus ik heb dan slippertjes en dan ga ik mijn voetjes doen daar ga ik daarin. Leuk. Ik Same here. Ik zou een rood lopertje uitleggen. Toch? <laughs> Dat is het elke keer als je met bier binnenkomt uh, voel je je de koning. En daarom staan de slippertjes daar. Goed, achter de schermen is de eerste stelling. Is het leuker dan voor de schermen? Ik ben al een hoop aan het woord geweest, dus ik geef hem, ik geef hem aan iemand anders. Chris, jij weet hoe het achter de schermen ook is. Uh, en je weet hoe het inmiddels ook is voor de schermen. Waar ja. is het leuker en waar is het rijker? Ik vind dat je nog steeds veel aan het woord bent. Ja, sorry, <laughs> maar ik probeer de leegte op te vullen. <laughs> <laughs> uh, achter de schermen is het leuker dan voor de schermen. Uh, nou, nee, dat, nee, maar ik zou ook niet per definitie willen stellen dat het stommer is achter de schermen. Maar het is vaak wel een, een, een, een bepaald type ras. Heel veel mensen die bij de radio werken, achter de schermen ook... die zien dat een beetje als opstapje... om uiteindelijk misschien wel voor de schermen te komen. Het is ook wel een beetje hoe ik zelf bij de radio terechtkwam. Ik hoopte altijd dat ik een keer ontdekt zou worden... als ik achter de schermen bezig was. Eh, en dat ik dan een kans kreeg om... Hè, voor de schermen te, te opereren. Dat zou wel mijn vraag zijn, ja. Was het altijd al de bedoeling dat jij Chris van de radio zou worden... of was je Chris van achter de schermen? Nee, ik, want ik heb heel snel uh, me, me neergelegd bij het feit... Dat ik, dat, dat, dat ik voor de schermen gewoon niet tot mijn recht zou maar als komen. als DJ dan? Als DJ inderdaad, of als, als, als, als co-host of sidekick of hoe dan ook. Uh, ik, ik heb altijd bij landelijke radio gewerkt. Veel mensen die bij de radio werken, die beginnen bij lokale... gaan misschien wat groter naar regionaal, komen uiteindelijk... en die werken zo op en die leren aldoende het vak... door zelf een hoop fouten te maken... Bij de lokale en uiteindelijk gewoon een stuk beter te zijn. Maar ik kwam heel laat in aanraking met de radio. En toen kwam ik eigenlijk meteen bij 3FM. Heb ik heb snel met jullie samengewerkt. Ik heb nog met Claudia de Brij samengewerkt. En ja, als ik dan jou, jouw stem hoor, Domien. En de stemmen met wie ik daar aan het werk was, dan dacht ik, ja, kom ik met mijn, mijn schrale kutstem. En ik heb geloof ik wel eens verteld dat ik toen ik negen werd van mijn vader zo'n ja. zo recorder kreeg. Toen hoorde ik mijn eigen stem voor het eerst terug. Nou, dat was zo fucking schelde dat ik, dat ik nooit meer heb aangeraakt. Uh, maar goed, toch, ja, bloed waar het niet gaan kan. En ik heb heel lang achter de schermen gewerkt met heel veel plezier. En er valt enorm veel eer te behalen, omdat je stiekem heel veel dingen voorbereidt en bedenkt. Maar eventueel. heb je nooit, nooit je ambitie geweest? Nee, heel lang niet. Pas toen ik eigenlijk de kans kreeg bij 538 met wietse om voor de schermen te gaan, toen dacht ik wel, toen dacht ik echt van, nou, maar deze, deze kans kan ik niet allemaal voorbij laten gaan. Nee, Dan maar dat heb je proberen. altijd wel gewild, toch? Hebt Jawel, nooit, hebt maar nooit gedacht, gedurfd. Ik wil, ik wil mijn leven lang... Uh... Jawel, maar toen ik uh, uiteindelijk, uh, ja, nu moet je gewoon een Logisch, even gaan blijven volgen. Maar ik werkte ooit bij 3FM. Toen ging ik uh, uiteindelijk stage lopen bij Q. Toen ging ik weer uh, terug naar 3FM. En toen kwam ik uiteindelijk weer bij Q terecht. En toen ging ik de kantooruren doen. De offers hours tussen 10 en 4. Uh, en, en, en toen dacht ik, toen ik daar terugkwam... dacht ik, weet je, dit is prima. Dit is dan mijn leven. Ik werk lekker maandag tot en met vrijdag tussen 10 en vier. Dit is uh, mijn leven, toen was je 28. Ja, maar ik dacht, dit is prima. Dit is voor mij misschien wel de. de... Maar heb je daar eigenlijk nog gewoon je ambitie ook wat met een beetje aan de kant gezet? Van als dit het is, dan is het oké. Okay. Ja, maar toen ging ik ook veel werken want dat met Dat kan, hè? want het zijn hele mooie uren. Maar Absoluut, er en ik zat ik ik daar enorm naar mijn zin. Met, met Roelofs deed ik dat toen nog. En Lieke Veld, die zat toen nog radio ja. te maken. En Wim, uh, Wim van Helden. En ik had het echt ontzettend naar mijn zin. Maar ik werkte ook heel veel met, met, met talent uh, vanuit de nacht. En toen zat ik preppjes te schrijven. En, en dan je ze gewoon tekst bij, bij een plaatje. En dan deden ze dat. En dan dacht ik, ja, dat had ik zelf leuker in mijn hoofd in ieder geval. Dus toen heb ik wel een aantal testen gedaan bij, bij Q. Gewoon in zo'n backup studio ergens, uh, ergens in de kelder. En toen kwam ik er wel achter, ja, ik kan toch echt niet dj'en? Dat was wel echt duidelijk. Maar ik, ik merkte wel dat ik het leuk vond om gewoon te reageren. Nou goed, met, Dominie, met toen wij in de avondshow zaten met z'n drieën... Eh, haalde je me ook de heel sporadisch wel eens bij. Nou, dat was ja. de mooiste momenten die er waren. Ja, maar kijk, dat is grappig. Want ik heb, uh, ik heb nooit echt achter de schermen gewerkt. En ik vind, ik vind het altijd moeilijk om met mensen te werken... waarvan ik merk dat ze liever op mijn stoel willen zitten. Dat heb ik ja. altijd al heel ingewikkeld gevonden. Waarom? Ja, omdat dat mijn ego raakt denk ik en maar ik ben waarom? onzeker van nu maar... niet meer maar dat weet ik, ik weet het altijd wel heel erg onzeker van. Maar waarom? Nou, <laughs> omdat ik dan denk dat wat jij achter de schermen bedacht hebt voor mij, nou eigenlijk wat Chris dus zegt van ik kan dat beter. Daar ben ik dan onzeker van dat ik denk dat Chris kan denken ik kan het beter dan snap? jij op zender. Ja, ja ik snap je bedoel. Dan ik wat ik op dat moment aan het doen ben. Een gekke gedachte. Ja, dat heb ik altijd gehad. Ja, maar ik kan me ook wel voorstellen. Want eigenlijk zeg je dat al, dat komt ook uit een, een soort van onzekerheid. Zeker! En kijk, als jij een programmamaker bent, DJ, dan wil je ook wel op een team bouwen. En het is natuurlijk nooit ja. verkeerd dat je ambitie hebt. Maar als je weet van ja, oké, okay, ik ga deze persoon, deze jongen, deze meisje aannemen. Maar ik weet eigenlijk dat hij of zij wat anders wil. Dan is hij misschien volgend jaar wel weg. Nou, vind, veel... Ja, ik vind dat echt bullshit. En ik vind dat ook het grootste probleem van de hele mediawereld waarin wij we werken. Dat als je een keer ambitie uitspreekt en je zegt een keer wat je wil, nou, dan word je bijna met een nek aangekeken door heel veel mensen. Want iedereen vindt je een bedreiging. Iedereen die denkt, Hup, pup, pup, pup. nou, die komt ook even binnen. Nee, mensen willen gewoon dingen. En die, die hebben gewoon ambitie en dromen. En ja, ik snap niet zo goed wat je eraan hebt... om dat helemaal te gaan, te gaan tegenhouden. Dus is een onzeker wereldje, is het? Mega. Zeker waar wij in zitten. Mega? Nee, dat blijkt, ja. Zeker, nee, dat is zeker waar. Maar jij, Bas, hebt volgens mij nooit... Tenminste, ik heb het bij jou nooit echt zo gevoeld dat jij, nee, echt... omdat het niet mocht van jou. Oh, sorry. Nee. nee maar is dat het echt? Want jij hebt toch nooit... Echt die enorme drive gehad om op zenden te zitten. Nou ja, ik begon natuurlijk bij de, bij de ziekenomroep... en ik was er niet goed in, maar ik begon bij de ziekenomroep... als presentator, slecht presentator, maar als <laughs> presentator en bij, bij Radio Emmen. Uh, dus ik, dat was wel wat ik wilde. Dat heb ik op een gegeven moment ook wel opzij gezet, omdat ik inderdaad ook ontdekte dat ik niet kon. Um, maar en omdat ik dacht: oh ja, je moet wel je, je, je pad kiezen. Dus ik dacht, uh, ja, ik, dus ja, ik heb ja. ook wel gewoon heel veel geduld gehad. Dus ik, ik heb ook wel gedacht... oké, okay, als ik gewoon nu dit doe... en ik doe dat um, in mijn hoofd met overtuiging... Dan, dan kom je ergens inderdaad. En misschien moet je het ook niet forceren. Maar ik heb dat wel lastig vonden altijd in die wereld... Dat, dat dat niet mag. Nee, ik snap dat wel. Want het is nu nog steeds zo. Als een stagiair uh, ambitie heeft... dan vinden mensen dat bedreigend, en wat tevelend. vind jij ervan? Heb jij ergens in je onderbuik... oh ja, heb je weer zo'n stagiair of heb je dat helemaal nooit? Nee, want ik, ik begrijp dat niet zo goed. Nee. Waarom je dat niet mag willen. En waarom mag, waarom nou, dus is er, ook misschien Waarom misschien wel er een beetje dus... Calvinistisch? Misschien is het ook wel uh, on-Nederlands om ambitie uit te spreken. Oh ja, kom jij weer aankakken? Je, je wil ook weer op Nou, dat is en... natuurlijk wel een groot probleem. Ja, in ja. Nederland moet je je dromen vooral zo klein mogelijk houden. Ja. Dat mag je nooit toch? Dat, dat, dat is dat het wel uh... wat het is. Ja. ja, en zeker als je tussen aanhalingstekens net komt kijken. Ja, nee, maar ik nee, ben ze... het wel met je eens, Bas, dat het, uh, het is uiteindelijk ergens zonde. Dat je, dat, je, dat je dus inderdaad mensen hebt werken die, die echt iets willen. Maar op het moment dat ze zeggen, ik wil op zender. Dat je dan inderdaad denkt, joh, ga lekker, lekker buiten spelen, joh. E, idioot. Ja, Terwijl uiteindelijk zijn we allemaal zo geweest. Jij, nee, klopt. En ik er ook. heb er ook wel van geleerd. En nu ben ik ook wel wat zekerder. Maar ik, ik heb dat wel altijd heel lastig. Ik heb dat heel lastig gevonden. Maar ik heb nooit echt achter de schermen gewerkt. Tenminste, ik werkte altijd voor de schermen. Ik heb er wel wat achter de schermen werk gedaan. Maar vind jij achter de schermen? Want jij hebt ook voor de schermen gewerkt in de ochtendshow had je wel echt een grote rol. Mm -hmm. Vond je dan voor de schermen werken leuker dan achter de schermen? Nou ja, ik ben ijdel genoeg om te zeggen wat Chris net ook zei... dat als je een keer iets, iets op zender doet, dat dat leuker is. Ja. Dan, dan alleen maar een interview voorbereiden. Wat ook heel, wat heel knap is. Dus als je dat heel goed kan en dat is... Dat is ja, ja, ja, Maar ik vond dat ik vond de, dat dat wel een aantrekkingskracht ja. zeker. Maar nee, ik zeker. had bijvoorbeeld bij de radio nooit alleen redactiewerk willen doen. Ik had altijd, ik wist al heel snel van nou ik ben niet goed genoeg op zender, die droom moet ik echt lekker laten varen. Laat dat anderen doen. Maar ik had dan wel de grootste plezier om studioproductie te doen of regie, eh, later bij wat grotere programma's. Echt in de studio, echt dus. in de studio. Ja. Want dan, dan was je misschien niet op zender te horen, maar dan had je wel he, de lol en de euforie van hetgeen wat je die dag zelf bedacht had met elkaar. En dat kwam daar allemaal tot wasdom in die studio. En dan kon je meegenieten van... Nou, van jouw als je, als, je, als je een leuk interview had... dat je dacht, ja, yes, oh, hij heeft nog die vraag gesteld... die ik eigenlijk had bedacht. He, je bedacht genoeg zelf, hoor. we me niet verkeerd, maar Bedankt. dat is... Ja, nee, ja, anders <lacht> denkt nu iedereen dat je, dat, je, dat, je, dat je alleen maar... een beetje stoffen voor je uit zit te staren... Nee, tot wachten niet. tot je vragen toegediend krijgt. Absoluut niet waar. Maar dat, was, dat, is natuurlijk, dat vond ik wel heel erg leuk. Maar ik zou nooit... Radio willen maken en dan niet bij het moment suprem zijn. Nee, dat zeker niet. Nou, achter het scherm gebeuren natuurlijk een hoop leuke verhalen die je normaal misschien niet zo snel die je niet zo snel hoort. Dingen die fout gaan. Dus de volgende stelling is: of dat is niet eens een stelling, maar gewoon: mijn grootste fuck-up is. Doem in. Ik heb wel meer? Denk de Domino ook wel. Denk jij ook wel? Ja, echt genoeg. Maar ook aanvaringen met collega's. Ik ben natuurlijk een driftig mannetje. Mm. En uh, zeker bij producties die een snelkooppan zijn... zoals het Glazen Huis, 3FM Series Request... heb ik wel echt genoeg gezeik gehad ook achter de schermen. Um, in de uit... tijden dat je in het huis zat? Nee, of nou ook, ook in de tijden dat ik in het huis zat wel eens. Maar ja, dan, dan de druk is dan gewoon best wel hoog ook. En je slaapt heel weinig, dus dan... Schrijf, schrijf ik daar maar op af... maar ook wel echt achter de schermen hoor... dat ik echt een grote bek had tegen mensen... waar ik nu wel spijt van heb... en ik heb altijd netjes mijn excuses aangeboden... denk ik... Uh, maar mijn grootste fuck-up... ja, ik denk dat die in Parijs was... Toen jullie met z'n twee op vakantie gingen, dat ja. was een fuck-up. Dat was een enorme vak voor jullie beiden. Dat is een van de mooiste momenten uit mijn leven. Dat ja, was een leuk weekendje. Ja, dat was leuk. Ja, ja, ja, ja. Maar wat was dat? Je bedoelt denk ik, die Marathon of niet? Nee, nee, nee, nee, nee. Oh. Nee, nee, de Marathon ging ook goed. Nee, ik was. Uh, uh, Michiel Veenstra, daar was ik heel goed mee bij 3FM. En uh, hij had de gave om op een of andere manier het voor elkaar te krijgen. om bij de publieke omroep tripjes te organiseren met luisteraars naar Disneyland Parijs. om daar ook radio te maken. En in 2007, toen werkte Carolien daar. Daar heb ik een tijdje relatie mee gehad. Ja, ik heb het daar niet vaak over. En zij werkte daar als character. En, en wij gingen daar dus heen met het hele gezelschap van de NPS... en met Michiel, het avondprogramma van Veenstra. En ik mocht ook mee, een beetje voor Carolien... maar vooral voor 3FM. Dus ik zou ondersteunende productieklussen doen. En uh, we zouden daar uitzending hebben op donderdag. En we gingen daar op woensdag naartoe en woensdag op donderdag zouden we dus met z'n allen blijven slapen... in een hotel, allemaal perfect geregeld door Disney. Alleen, ik wilde Caroline heel graag zien die avond. En ik wilde eigenlijk heel graag bij Caroline blijven slapen die avond. Nou ja, oké, okay, dat mocht dan wel van productie... en uh, van Jure Bosman, de eindredacteur van de NPS. Maar ik moest ochtends echt om half negen bij de poort staan... want we gingen met een heel Disney-gezelschap, we naar binnen... En als ik om half negen niet was, dan konden we niet naar binnen... Komt goed. Ik ben er. Geen zorgen. De volgende ochtend. Wij worden om kwart voor acht wakker. Ja, echt best wel een stuk bij het Disney terrein vandaan. En ik merk wel dat ik haast heb, maar ik wil ook heel graag blijven liggen bij haar. En ik dacht in al mijn beide handen naïviteit. Komt wel goed. Ik zal wel op tijd komen. En het werd vijf over acht. Het werd tien voor half negen. Toen zat ik pas in de tram of de metro naar het terrein. En om half negen werd ik gebeld... waar ben jij, waar ben jij? Ja, ik kom er echt aan, ik kom er echt aan. En uiteindelijk ben ik echt pas om tien over half negen daar gekomen. Disney boos, Michiel boos, Jurre boos. Iedereen echt pissig. Dat oh, uh, het iets te laat was. Ja, maar dit is dus een internationaal gigantisch bedrijf... dat dus echt alles op alles heeft gezet om jou naar binnen te krijgen... met je hele enclave. Dus het was echt mij op het hart. je mag daar gaan slapen, maar je mag niet te laat nee. komen. En ik kwam tien minuten te laat... En Iedereen echt pissen. En wat deed oh, jij toen? Ja, ik heb het een beetje weggewuifd, weg denk ik. Omdat ja. ik, ja, ook wel uh, verteld in interviews en zo... Ik was niet de leukste versie van mezelf in 2007. Ik was heel bij de hand en ik was heel bozig. En ik vond dat ik nou, misschien wel de allerbeste nachtdietje van Nederland was. Wat ik duidelijk niet was. Uh, dus ik heb het een beetje weggewuifd. En een jaar later gingen we terug... Um, en toen mocht ik weer mee en toen heb ik echt alles op alles gezet om die fuck-up goed te maken. Dus uh, zij gingen dan het park in omdat ze wat vrije uren hadden en toen zei ik nee, nee, nee, ik blijf hier want ik wil wat reportages afmaken. En toen ze dat zagen, weet ik nog, dat heeft Michiel me later verteld, toen heeft Michiel tegen Jurre Bosman gezegd, volgens mij is Domien klaar om extra weekend te vervangen. Oh, Kijk. En toen mocht ik, omdat ik een vak heb gemaakt een jaar eerder, en die een jaar later gecorrigeerd had, mocht ik vanaf dat moment vaste invallen zijn bij Extra Weekend. Oh, wat goed. Sowieso een goede tip om soms iets heel kuts te doen, waardoor je dan later weer kan uitblinken. Echt een dikke tip is dat. Ja, zeker. Ja, maar nooit te vroeg pieken in je werk. Nooit je beste werk op dag 1 inleveren. Altijd wat later doen. Nee, want dan wennen mensen eraan. dat je heel goed bent. Nee, je moet mensen er nooit te laten wennen. Oh, wat goed, hé. Wel lekker. Chris, wat is jouw grootste fuck-up? Ja, ik heb maar ook wel veel mee. Ik moet er denken aan uh, toen ik uh, stage liep bij, uh, bij uh, Q Music. Toen hadden wij een actie en ik weet echt niet meer precies wat dat was. Alleen we hadden een, uh, een winnaar. Alleen uh, die, die, die kon toch niet winnen. Omdat die was te oud of juist te jong. Zoiets was het. En, uh, en toen heb ik in mijn alle eerlijkheid tegen die luisteraar uitgelegd... hoe, ons, hoe onze selectie werkt. En, uh, en, en, en dat dat dus de reden was. He, ze was te jong en dat ze daar niet mee kon doen. Maar daarin vond zij dus weer een maas in de wet... dat dat, dat, dat, dat niet rechtsgeldig was... Zoiets, het is lang geleden. Ik weet in ieder geval dat het enorm gezeiken was. En dat er dus twee winnaars uiteindelijk moesten, uh, uh, uh, moesten plaatsvinden. Het was niet een goodiepakket, pakket, het was echt wel een, een, een actie. Hij hey, heeft er nog een extra winnaar bij gebeld. Ja, uiteindelijk wel, want dat moest wel. Want ik, we hadden uiteindelijk, zij zou in de uitzending komen. Uiteindelijk uh, uh, cancelde ik haar en legde ik allemaal uit hoe het werkt. En toen belde ik iemand anders en die won toen in de uitzending. Alleen zij ging helemaal stijgeren en, en mailen sturen oh, en, en boos. Okay. En, uh, en het was ook inderdaad echt niet handig wat ik, wat ik zei. Want ja, ik had gewoon uh, dit wat tactischer moeten verpakken. En dat was natuurlijk enorm kut. Dus, dus, dus uh, Iwan boos, uh, Rob boos. Uh, nou, iedereen van de productie die ermee te maken had boos. En ik dacht, ja, sorry, dat is echt niet zo bedoeld. Ik dacht ik, ik ben, ben gewoon eerlijk. En ik zeg maar gewoon hoe het zit. En ik wist niet dat dit, uh, dat dit niet de manier van, uh, van werken was. En Jeroen van Inkel, die zat daar een beetje naar te luisteren. En Jeroen van Inkel deed toen de middagshow. En uh, nou, super aardige vent. En die stuurde mij op een gegeven moment een mailtje. Pling, mail van Jeroen van Inkel. Nou, ik had nog nooit een mail van Jeroen van Inkel gehad. Dus ik denk, ik open het. En hij stuurt een Delft blauw tegeltje met de tekst... Eerlijkheid duurt het langst. En dat is alles. Nou, dat vond ik ja. zo bijzonder. Dat ik als een duffe stagiair een vak op maak... waardoor je als sender twee prijzen moet uitkeren... in plaats van één, wat echt... Echt kut is. Ja. En, uh, en en hij en hij hoort dat een beetje aan en hij hoort mijn verhaal en en hij stuurt, hij neemt de moeite om een stagiair om mij dat tegen te sturen. En ja. dat, daar heb ik nog altijd een warme herinnering aan. En ik denk dat zo iemand dat dat voor je doet en je even uit, uit zak zag en afstrekt, waar je het dan toch wel heel diep in zit. Ja. Dat, dat dat vond ik heel wonderlijk. Dat is heel lief. Ja, ja ik hoor jou wonderlijk. weer hier zeggen ja. Ja, Jezus Christus hele En dan, denk ik, nou, dan heb je per ongeluk twee prijzen weggegeven? Nou, doe niet zo moeilijk. Maar dit is wel hoe jij in je werk staat. Ja, maar dit heb ik, ik heb ook een keer zoiets gehad. Toen had ik de 250 euro aan de verkeerde uitgekeerd. En toen ja. kwam daarna nog de echte winnaar. En mensen helemaal in paniek. Zeiden, joh, dan maak ik toch twee keer 250 euro over? Ja, doe niet zo moeilijk. Ik snap dat echt niet. Ja, ik snap echt is... niet waarom je dan zo ja. in paniek raakt. Ja. Toen gewoon twee keer. Mijn grootste fuck-up was ook uh, bij Q-Music. Uh, ik werk hier niet meer, ik kan nu vrijheid spreken. Uh, nee, en ik dat zal... gaat dit doen ook. Nee helemaal, niet. nee, helemaal niet. Ik zal geen namen noemen. Maar um, vorig jaar of twee jaar geleden was er de Escape Room. En Domin zat daarin en uh, Mattie en Marike zaten daarin en het idee daarvan was dat je binnen een week eruit moest komen en anders ging je dood. Um, <lacht> ja, ja, het slo, Het, sloot het Was een af. vrij pittig spel. Ja, Jullie ja. hebben het allemaal overleefd. Gelukkig. Mm -hmm. Wat had hij alsnog. Mede door jouw productie achter de schermen uh, leeft nog? <lacht> Dank je wel Nou goed. En ik zit dan achter de schermen als uh, regie. Dus ik heb contact. Met domien via, uh, via techniek. Ik ja. weet niet precies hoe het werkt, maar het maakt er niet zoveel uit. En je hebt een soort van de opperbaas in productie. En die loopt rond in het hele pand. Um, en die houdt alles in de gaten. En die geeft aanwijzingen als er dingen moeten gebeuren. Vanuit. Dus als ik even iets moet doorgeven, of als ik even iets moet doen, dan, dan, dan wordt dat tegen mij gezegd. Je hebt eigenlijk ook het doorgeefluik van. Van de, van, de van, de, van de opperbevelhebber. Ja, precies. Dus ik, dus maar goed. Maar als je, soms als je bij mij goed luistert. dan hoor je een lichte cynische toon. Uh, maar dat is wel voor de. Soms? Voor de, voor de, voor de kenner. Ja. je moet goed luisteren. Je moet goed luisteren. Ja. En zij was de studio binnengekomen. en zij had iets gezegd. hey misschien is het leuk als, als we zometeen even, weet ik veel, even, even de Visecom doen. Weet ik veel, in de Visecom zitten dan uh, ook uh, codes of zo. En ik dacht, nee, fucking stom om nu de vissenkom te gaan doen. Maar goed, ik denk, oké, okay, doe maar. Dus ik zeg tegen Domin via een knop... Nou, uh, we gaan zo even de vissenkom doen. Ja, het is even niet anders, maar goed, moet maar. <lacht> Waarop ik een appje krijg van haar. Hé hey Bas, vind het niet oké okay als je zo praat tegen de dj's? En ik dacht, fuck, ik praat niet tegen haar... Maar wat blijkt, zij heeft de hele dag een oortje in, ja. oh. waardoor ze alles, alles meeluistert. Au. Ik kom wel door de grond. Oh, oh, ik ging helemaal dood. Dus ik dacht, holy fuck, kut, kut, kut. En uh, dus ik nog een soort van, haha, nee, haha, was een grapje, haha. En ik kom me later op de trap tegen. En toen dacht ik, oh, kut, dit is ongemakkelijk, hè? Maar toen was zij wel de bigger one. En toen zei ze, hé hey Bas, uh, het is allemaal oké, okay, hoor. Uh, maar goed, ik dacht, moeten moet er toch iets van zeggen. En ik dacht, ja, ik ben blij dat je dat gedaan hebt. Anders oh, was we... je de hele week doorgegaan. Wat een kutwijf. Ja, maar heftig, jongen. Want je denkt natuurlijk dat je een soort van safe space... achter de schermen ja. bent. Ja. Ja. En niemand die het kan horen... Ja. Ik heb één keer, in de, ook bij Q, heb ik in, de, in de radiostudio kwamen er vier mensen binnen. En ik dacht, hé, hey, leuk, ik stel mij voor. Ik zeg, hoi. hoi, ik ben Bas. Ho hoi, Hans, hoi, ik ben Bas. Hoi, Hans, hoi, hoi, ik ben Bas. Hoi, ik ben Bas, ja. Hoor ik achter me, we werken al drie jaar samen. <lacht> oh, oh, gewoon een collega. Is gewoon, gebeurd. <lacht> gewoon een collega. Dit is gebeurd. Had ik niet door. <lacht> zo goed. Ja. ja, maar jij hebt ook, in je tijd bij Q, uh, dat je daar weet met Domien, heb je gewoon... Iedere dj die je tegenkwam, een andere naam gegeven. En niet uit arrogantie, maar gewoon uit totaal desinteresse... van wie er eigenlijk waar en wanneer je het programma maakt. Nou ja, we hebben als afscheidscadeau hebben wij van de middagshow... hebben we jou een kortetspel gegeven... met daarop de foto's van je collega's... om je collega's beter te leren kennen. Ja. Nu het niet meer werkt. Inmiddels ken ik ze allemaal. Ja, ja. ja superleuke <lacht> mensen. <lacht> Wist ik niet. Nee, eh, volgende stelling. Achter, achter de schermen werken is ondankbaar. Nou, vind ik niet. Nou, kan wel heel ondankbaar zijn, denk ik. Nou, ik vind dat eigenlijk best wel meevallen. Want ik vind, iedereen met, die, met wie ik heb gewerkt. Uh, jij, mijn Wietse. Uh, nou, God, ik heb met zoveel mensen samengewerkt. Maar de meesten zijn altijd. Super dankbaar als je gewoon iets tofs hebt geregeld, geproduceerd. En mijn allereerste, denk ik, overwinning... Uh, wat ik, wat ik, waar ik trots op was... was ik mocht uh, um, officieus stage lopen bij Claudia Derop. Die maakte toen nog uh, een radioprogramma op 3FM met Claudia de Brij. En ik mocht wel eens meekijken. En dat werd eens, uh, Ik mocht één keer meekijken. Maar uiteindelijk heb ik daar een jaar lang iedere vrijdagochtend en dus middag aangeschoven... om het programma voor te bereiden samen met Leon Polman. Die deed uh, uh, redactie en regie. En uh, op een gegeven moment had ik een nieuwtje gevonden van een, uh, een prostituee. Die, uh, die helemaal eigenlijk out of the open vertelde dat dat, dat, dat, dat haar werk was. Uh, en dat dat gewoon helemaal oké okay was. Een beetje taboe doorbrekend ding. En uh, nou goed, er stond natuurlijk geen, verder geen naam, en wat dan ook. Maar ik was daar achteraan gegaan. En ik kreeg haar uiteindelijk te spreken. En ik hoorde dat ze een superleuke, frisse chick was. Dus uh, nou, ik leed onovertuigd dat, dat we haar wel misschien moesten gaan bellen. Dit was de eerste keer dat ik echt iets zelf had geproduceerd. En uh, nou, goed, zij komt in de uitzending. En na de show zegt Claudia... wauw, Chris, you saved the day. Dat was echt... Echt een hele toffe spreekster. Wauw, thanks, thanks, thanks. En later kwam ik Claudia nog een keer tegen... tijdens een van haar shows, Was ze toen voor uitgenodigd, dus niet zo gek dat ik haar tegenkwam... maar voor haar een theatershow. Zij was daar nee. ook. Ja, zij was daar ook. En toen zaten <lacht> we nog vallig. even in de coulissen daarna. <lacht> en, toen, en, toen, en, toen, en toen hemelde ze mij nog op tegenover een vriendin van haar. Van ja, dan, dit is Chris, een, ons stagiair. Maar het blijkt dus dat hij gewoon stiekem heel veel, heel veel kan. Nou, want dat item, nou, dat was echt heel fantastisch tof. toen. Ja. Dus ja, super dankbaar. En Dus nee, nee ik, vind dat, ik ben daar niet mee eens met die stelling per se. Ik wel. Oh ja, <laughs> oh ja, Bas. Nee, nou, ik, uh, ik, ik weet nog, nou, misschien, Dominique is wel, is wel leuk als jij het vertelt uh, hoe het in Haarlem uh, was. In Haarlem. Nee, ik, ik kan het even kort vertellen. Dominique heeft namelijk een filosofie. Misschien kun je de filosofie ja. vertellen. Oh, ja, ja dat dan kan ik. Nou nee, af, ja, af. ja, Nee, ik denk dat ik weet wat. het is. Dus filosofie over producers en. ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Nou, ik vind. Um, dat is, daar ben ik heilig van overtuigd. Dat als jij uh, DJ bent. Of presentator. Of het nou radio of tv is. Of theatermaker. whatever. Als jij in de spotlight staat. Is wat jij doet in de spotlight. Jouw winst. Maar ook jouw verlies. Dus als er iets is voorbereid door een producer. Um, en daar staat onjuiste informatie in. En jij brengt die onjuiste informatie. En je gaat daarmee op je bek. Dan moet jij die val nemen. Vind ik. Alleen, er is een verschil tussen uh, iets vinden en ook echt daarna handelen. En ik denk dat je daar naartoe wil. Ja, dit gaat over Haarlem. Ja, ja. Glazen Huis. Glazen Huis. Ja. Um, oh, twee dingen. Z twee dingen. Oh ja, daar ging het dan mis. Ik denk dat, nu aan Bells of Youth. Ja, zeker. Het is zeker Bells of Youth. Uh, maar dat, wat daarvoor was gebeurd, was... Ik had iemand er binnen gestuurd... Um, met een liedje voor het greenscreen. Um, weet je dat nog? En ik had bedacht met dat meisje... hey, was was superleuk als Domin ook even meedoet. En zij stelde dus in de uitzending aan jou voor... hey, misschien is wel leuk als jij even meedoet. En, je, en jij zei bijna hardop nee. En je zag heel duidelijk nee. Maar je ging het wel doen. Oh ja. Toen zag ik echt gewoon een oud ongeluk gebeuren... die ik zelf had veroorzaakt. Ja, want jij had Domino moeten instrueren... hey, dit is idee is hij? Wil je met haar meedoen voor die greenscreen? Ja of nee? Nou, ja. jij kan dus zeggen, nou de Bas, leuk idee maar ik heb er even geen zin in. Ik ben moe. Ja, het is ook weer die snelkookpan. Alles gaat zo snel. Ja. Een minuut is daar een seconde in het glazen huis. Ja. Het gaat echt allemaal super rap. Dus ik snap wel dat het even. Uh, de been geschoten is. Ja, maar goed, dus dat ging al mis. En toen, volgens mij die nacht, denk ik nog... kwam Bells of Youth langs. Een, een, een, een band met, uh, met vijf, zes vrouwen, geloof ja. ik. Die kwamen langs en ik had dat voorbereid. Ik had, uh, ik had, ik had me een beetje ingelezen. En ik hoorde dat een van de vrouwen jarig was. Dus ik zei, Anna is jarig. Superleuke informatie. Ja, dat is, ja, leuk, dat is ja, leuk. Ja, weet. net even voordat ze binnenkwamen. Ik ja. denk dan kan hij ze feliciteren en dan heb je iets leuks. Uh, dus de meen zegt, hey, Anna vanuit gefeliciteerd. En zij zegt, nee, ik ben niet jarig. Zal ik juist jarig? Ja. Uh. En die zegt, oh, oh, ja, oh, nou, dit komt van een uh, producer... die de eindshow niet gaat halen, dat weet ik wel. Oh. <laughs> en ik ging weer door de grond. Oh, man, ja, ik vond ik zo kut. Ja, maar ook omdat het dan midden in de nacht was... en je hebt de hele dag, overdag heb je dan zitten werken... aan de line-up van die avond... en dan ben ik die eikel die dat dan hardop zegt. Nee, maar ik baal natuurlijk ook van mijn eigen fout... want het moet gewoon kloppen wat er staat. Ja, uh, maar, ja. maar dat zijn, ja, dat vond ik wel, dat, dat is me wel bijgebleven. Ja, maar 9 ja. van de 10 keer had jij, Domin dat ook heel anders opgepakt... Oh, sorry, ik bedoel de druk, Saskia. Het staat hier op mijn blaadje. Nou, weet ik nee, dus niet dat goed. Niet zo? Nee, omdat het wel echt... Het is een filosofie waar ik heel graag naar wil handelen. Maar soms, ja, het hangt een beetje van de here of the moment af. Als je echt lekker in je vel zit... Ja, ja precies, dat bedoel ik. Dan, dan, ja, dan gaat het negen van de tien keer goed. Maar op zo'n moment, misschien als de druk heel hoog is... dan lukt het ja, even en niet. Ja, dat ging natuurlijk al eerder de dag mis met die, met die green screen. <laughs> <laughs> uh, wat dacht jij toen? Wat? Ja, nou ja, je zegt het al, je, je zakte door de grond. Maar toen min dat zei, uh, op, op zender. Ja, th th th Thomas zat naast mij. Die deed toen de regieassistentie voor mij. Toen heb ik gezegd, Thomas, neem het even over. Toen ben ik naar beneden gegaan, sigaretje groot, oh. koffie gedronken. En toen ben ik weer naar boven gegaan. Ja, nou ja, God, dat soort dingen horen ook bij Maar natuurlijk. hoe hebben jullie het en, goed, uh, gemaakt? Hebben jullie dat goed gemaakt? Ja, ik of, denk uh, niet eens dat uh, ik het ja. wist op dat moment, toch? Ik weet ik niet eens dat het enorm pijn heeft gedaan. Dat ik dat op dat moment doorhad. Nee, dat is ook verder niet een ding geworden of zo. Dat nee. is gewoon, ja. Dus dat moet je dan ook maar accepteren. Dat ja, dat en overheen stappen. En ook wel inderdaad realiseren: oké, okay, dit, dit was ook jouw fout. Ja. Uh, nou ja, trek de boete kleed maar aan. En zo dat het nu nog een keer gebeurt. Ja. En de volgende keer gebeurt het weer. Het ja. is dus toch altijd les 1. De feiten moeten kloppen. Ja. Data, verjaardagen, ja. steden. Wij mogen, Bas en ik, uh, we mochten op een gegeven moment voor jou... niet meer rekensommetjes doen op, dat klopt. op de radio. in de avondshow. God, ja, maar dat goor. was hilarisch. <laughs> dat was fantastisch. Ja. Dan gingen we een spelletje spelen met een rekensom. En de rekensom had een uitkomst. En... Nou, van de 30 rekensommen die we hebben gedaan, klopt er 28 niet. Nee. Ja. Nou. Nee. Op een gegeven moment heb ik gezegd: we gaan niet meer rekenen in de show. Dat klopt. Dan dat kunnen we gewoon niet. Nee, ik kan gewoon niet rekenen. Bas, jij kan ook niet rekenen. Ik nee, kan niet ik controleren, heb, ik heb geen idee. En dat was ook vaak: dan had je een of andere statistiek en als je dan even ging doorrekenen, dan kwam ja. hè, Dus als het elke dag twaalf appels, dat komt dan neer op een jaar lang zoveel appels. Nou, dat was altijd fout. Ja. En dan kwamen we weer dertig berichtjes binnen. Uh, sorry jongens, maar twaalf uh, appels per dag, dat is dus zoveel. En dat is niet wat jullie net zeiden. Ah, ja. ja, sorry. Ja. Ja, en dan ga je het narekenen. Oh ja, inderdaad. Uh, nee, sorry, sorry Damien, uh, dat klopt niet. Volgende keer beter. Ja, volgende keer beter ja oké okay, kom nou weer mis nooit beter nee, nooit nee beter, of nee. je checkt het wel vier keer en dan wist je dat het klopt dan ging het bijvoorbeeld over de inhoud van een uh, kratje bier had je echt vier keer gecheckt klopt ja. helemaal dan zei iemand anders nee hoor Grols heeft zelf in een flesje zitten ja dieringen <lacht> dan weten ze altijd wel iets te vinden <lacht> dat je dan dan ondankbaar werk vind je nee ja behoorlijk ja <lacht> nou over ondankbaar gesproken er zijn toch DJs dit is een leuke roddel oh. die met pennen gooien ja. naar de redactie of naar de redacteur of de producer op het ja. moment dat er iets niet helemaal goed staat in een opzetje ja, na, ja. In, de, in de voorbereiding ik ken zulke DJ's. Ja, ik vind dat echt. Dat, is, dat heb je toch echt hoog in de bol. Als je met pennen gaat gooien naar mensen. Ja, ja ik ben hier nooit bij geweest, maar ik ken, nee, ja. de, ik ken de geruchten, ik ken de roddels ook, ja, dat er. Ik snap dat ook gewoon niet. Ik moet wel heel eerlijk zijn, ik heb wel eens een koptelefoon kapot gegooid, omdat een uitzending slecht ging. Lang, lang geleden. Toen ja. deed zit ze mijn productie nog. En toen, en toen is Jits ook wel echt heel erg geschrokken. Maar dan deed ik dat niet naar hem toe. Dan beal nee, ja. ik zo erg. Soms heb je gewoon ook uitzendingen. En dan, dan begin je op de kop. En dan gaat het vanaf de kop gaat alles mis. En na ja. twee uur moet je nog een uur. Ja, op een gegeven moment zit je emmertje gewoon vol. En dan ja. ga je smijten met koptelefoons. Maar niet naar je producer. Nee, dat doe je niet. Dat is natuurlijk echt nooit goed te praten als je dat. Kijk, je, je kan natuurlijk ook voor de gein. Tuurlijk, dan is het leuk. Als ze zijn, dan ja, krijg je een koffiebekertje terug. Precies. Haha, sfeer in de studio. Het is lekker lachen hier. Ja. Maar op het moment dat je dit echt meet... dan ja. is er natuurlijk wel echt iets mis he? hoor, ja. Maar je moet ook wel begrijpen... Denk, dat dit, mensen die dit doen... die zijn waarschijnlijk heel erg perfectionistisch. Ja. En die kunnen iets niet loslaten. En als ze dan bijvoorbeeld één ding loslaten... Eh, omdat, omdat ze iets echt hebben overgelaten aan een producer... en het gaat dan mis... Ja, dan denken ze... ja, fuck, zie je nou wel, klootzak? Okay. Ja, meest een excuus? Nee, zeker niet. Maar nee, ik snap nou, het wel. Ik, en, het is geen excuus. Je moet het ook niet goed praten. Maar ik snap het wel. Je, nee, je, ik niet. Want als je echt zo perfectionistisch bent... en je kan echt zo moeilijk iets loslaten... bereid je het toch lekker zelf voor. Ja, maar als het je het niet ik... kan door een ander, dan ja. doe je het toch zelf? Ja, dat is waar. Het is allemaal niet zo moeilijk? Goed. Um, ja, dat is waar. Volgende stelling. Achter de schermen. Ik sta liever achter het fornuis... Oh, nou, wat een leuke stelling. Wat een leuke stelling. Ik hebt het idee dat er iets te maken heeft met onze grote vriend Miele. Ja, zeker. Echt? Ja, ja, oh, ja. Die zag ik even ja, niet ja, aankomen. Ja, nee. ja, ja, ja. Nou, uh, ja, leuk. Ik wil er wel wat over vertellen. Nou, heel graag. Uh, ik ben nog steeds bezig met het ontwikkelen van mijn nieuwe keuken. Uh, zoals jullie zien is er nog steeds niks gebeurd. Nee, maar je hebt zes weken geleden een offerte aangevraagd. Ja, toch? echt heftig. Het gaat heel goed in de keukenbranche. Want je hebt nog niet eens een reactie op je offerte. Uh, nee, ze zijn hier wel geweest. En ze hebben opgemeten. En toen zeiden ze, nou, we komen snel met de reactie. En dat is inmiddels, uh, ik denk, nou ja, ik denk een maand geleden. Ja, heel. Ja. ja, maar het gaat zo goed in de keukenbranche. Dat ze, gewoon, ze kunnen het werk niet meer verdelen. Het is gewoon, omdat iedereen nu thuis zit naar zijn keuken te kijken. En denkt, ik wil verbouwen. Ja. Is er gewoon te veel. Het is, het is een werk. snelkooppan ook. Het is een snelkooppan, Ja, ja ook dat is een snelkooppan. Uh, maar ik ga over op inductie. Wat? sorry. Ik ga over op inductie. Je gaat over op in, want je hebt nu gas. Ja. En dat gaat er helemaal uit, je wordt groen. We gaan er natuurlijk allemaal vanaf op het ja. gas. Maar ik denk, ik ga gewoon een voorsprong nemen. En ik, ga, uh, ik heb een kookplaat van Mila uitgezocht. Die werkt op inductie en die is zo slim... dat de kookplaat precies ziet waar je pan staat en daar komt de hitte. Nee joh, dus hij heeft geen uh, kookplaat? Kook? Zeg geen pitjes meer. Geen pitjes meer. Zeg geen pitjes meer. Dus als jij gewoon een pan hebt linksboven. Ja. Dan ziet jij hier staat de pan. En dan komt daar dus de warmte. Waardoor oh, je wow. altijd ideale warmte krijgt. Maar, <lacht> maar dit is serieus. Want ik heb al meerdere keren op een gasfornuis. Heb ik mijn hendel laten smelten. Omdat ik weer mijn pannetje half op het vuur had gezet. Dus de ene helft zit onder mijn pan. En de andere helft schiet omhoog. En die smelt, die smelt gewoon. Je hand valt weg. Ja, dit zou echt wat voor jou zijn. Sowieso. Ja. En um, wat ook mooi is. Dat inductie is ook helemaal vernieuwd. Hè? Want ik hoor heel vaak als ik. Begin over inductie. Zeggen mensen, ja, inductie is kut. Want als je naar zo'n Centerparks huisje gaat... kook je al vaak op inductie. Dat is halogeen inductie Tegenwoordig heb je een ander soort inductie. Vraag bij de betere keukenboer waar ik het precies over heb. Uh, daardoor... TL-inductie. Ja, TL-inductie. Nee, dat is niet. Dat... <laughs> Spaalamp-inductie. LED-inductie. <laughs> <laughs> maar daardoor kook je bijna beter... dan dat je kookt op vuur en gas. Echt? Echt nou, maar. ik heb daar mijn twijfels bij. Ik, ik vind toch, ja, ik ben toch het vuurtje. Ik ga ja, toch niet zeggen. Ja, ik ben ook echt ver fan okay. fan van de, de van challenge. Ik het maart 2022 als de keuken erin zit. Kom lekker kijken en dan zullen jullie zeggen: Miele, iemand best Achter de schermen vinden Sambo nee. Robbels plaats. Dat is natuurlijk het heerlijkste ja. van. Um, ik ken, ja, dat is natuurlijk een, een klassiek verhaal. Ik ken het ook wel van de overlevering dat een, een man van een platenmaatschappij, dat was toen de, de, de mobiele telefoon was er net een jaar of wat. En die komt binnen en, uh, bij, bij 3FM en die komt al bellend binnen. En terwijl die al bellend binnenkomt, gaat ze telefoon over. Ja. Wauw. Ja. Ja. ja, nou, ik heb het vooral... Ik ben vaak ook wel uh, uh, een, een, een, een... Hoe heet dat? Onderwerp? Nee, een... Uh, onderwerp van de Roddel? Onderwerp van de Roddel, van de roddel. Ja. Ja? Ja? ja. Want? Nou, vorig jaar of twee jaar geleden inmiddels alweer... op het uh, eerste personeelsfeest van Q-Music waar ik was en waar ik ook wel wat gedronken had... daar hoorde ik een dag later dat ik gezoend zou hebben met een collega. Oh. En met de beste wil van de wereld is dat nooit gebeurd. Oh. Maar mensen houden dat echt vast en vol. Nee, je hebt, hebt echt wel staan zoenen met haar. Ik zeg, nee, sorry, ik heb echt absoluut niet met haar staan zoenen. I wish. Jawel. Uh, nou, dat weet ik niet eens. Ja. No. Uh, maar, Nee, jawel. Oh, god. Uh, jawel. Was, ah, ja. Zo leuk is hij niet. Uh... Nee, maar dat echt mensen zeggen, jawel, ik heb het gezien. Ik zeg, nou, dat kan gewoon echt Maar wie niet. verzint dit dan? Waarom ontstaat dus zoiets? Dat weet ik niet. Iemand ja. heeft dan dus blijkbaar ja, of een goed verhaal nodig... of denkt echt dat... En uh, dit was dus echt niet... Want twee jaar geleden had je natuurlijk nog een relatie. Nee, het nee, dus was, was al uit. Oh, uit. Ja, ja, oh, er was geen uh, reden om, uh, om... Nee, november 2018 was dit. Dus toen was het al, uh, al twee maanden, was het al uit. En mensen zeggen echt, ik heb het gezien. Ik heb het gezien. Dat is kut, hè? Hey. Jij hebt gezoend met puntje, puntje, puntje. Ik zeg, ja. nee, dat gewoon echt niet... Echt niet. Never. Nooit. Maar dan word je heel boos van toch ook? Nee, want in dit geval, kijk, het was geen vreemdgaan. Dus dat maakt het al wel... Nee, maar dat maakt niet eens uit. Maar als je gewoon beticht wordt van iemand... en die ook nog zegt, ik ben ooggetuige... terwijl dat gewoon echt niet waar is... dan word je gewoon... dan, dan, dan, dan word je gewoon... Ik Zelfs te denken of zij misschien niet zelf... ook nog dat bevestigd heeft. Nou, dat is helemaal raar. Weet je, zeker dat je er niet gezoend nou, hebt? Nou, ik begin nu te twijfelen. <laughs> nee, dat dit is 100 ben de... oh, wel 100% zeker... <laughs> dat er op dat bedrijfsfeest niks gebeurd is... Stond je niet misschien een beetje dicht tegen de aan? Nee. nee, nee. Ik heb er volgens mij de hele avond niet eens gesproken. Maar goed, misschien luisteren ze wel en dan kan ze het even ophelderen. Maar dit kan een fucker worden in je eigen hoofd... dat je inderdaad denkt, oh, is het dan toch, is het dan toch gebeurd? Dat ja. kan natuurlijk ja. gebeuren. Nou, ik was wel echt heel dronken. Nou, misschien is het toch gebeurd. Nee, het is niet gebeurd. Ja. Het, is, het kan niet gebeurd zijn. Maar dit is natuurlijk wel ook echt een, een ja, perfecte plek voor roddels. Collega's die het met elkaar doen. Uh, rap parties, achter de schermen feestjes... Uh, na een productie die dan heel intens is geweest. Ja, er gebeurt een hoop. Er gebeurt een hoop, Dan moet ik wel zeggen. Ik heb ook uh, regelmatig uh, feesten gehad met um, niet-radiocollega's. Dus dan bijvoorbeeld van de tv-tak. Mm -hmm. die, die zijn wel pittiger dan dat radio-mensen zijn. Want, wat, is er, wat gebeurt daar dan? Nou ja, tv-mensen die, die houden wel van elkaar. Die houden van elkaar? Ja. Ja. Oh ja, is dat zo? En hoe ziet dat eruit? Nou, dat heb ik wel eens collega's met elkaar uh, gezien. Waarvan ik dacht, hey, volgens mij hebben jullie allemaal... Uh, vrouw en kind thuis zitten. Of ja? man en kind thuis zitten. Mm -hmm. Ja, jawel. TV is wel... Er zitten wel grotere boefjes dan bij de radio. Toch verkeerde medium gekozen, Bas. Dat <lacht> ja, weet ik niet. omdat het ook En wel... bij internet? Hoe is het bij internet? <lacht> en de geschreven media? Als je daar wilt. <lacht> de krant schijnt te geile bent te zijn, <lacht> ja. jongen. Ja. Nou, dat denk ik nog echt ook. De krant? Al, ja, ja, denk ik het echt, ja. Ja, al die, al die jonge, jonge ambitieuze... Oh ja. Journalisten en die waarheidstrijders. Al, en al die uh, arme rot in het vak. Ja. Ja. En het is natuurlijk ook heel erg een beroep... Waar, waarbij je veel alleen bent en veel lange uren zit te schrijven. En dat het gebeurt allemaal in je kopie. Ja. Dus als je dan even ergens een keer uit de bank kan vliegen... Ja, dan, dan, dan zit er een hoop opgekropte geilheid in je, denk ik. Ja. Kan ik me zo indenken. Dat bedoel, zetten wij hier in de beroepsgroep. Ik nu? heb ook ooit een boekje geschreven met jullie dat geld ook was. Ja. Dan, ja, dit is niet echt een roddel misschien... maar wel leuk om nog even over te kletsen. Serious request, we komen er toch weer bij, bij terecht omdat ja, daar gebeurde altijd een hoop. Um, Apeldoorn, dat is een van de laatste glazen huizen geweest. Het laatste glazen huis. het laatste ja. Jij zat daar in Doemien. Ja. Hoe vond je dat? Nou, ik ben helemaal Ik denk dat hij het heel leuk vond. Maar aangezien je deze vraag zo stelt, dan, tot, dan moet hij het nee, gewoon oh, oh, fantastisch. Ik alle glazen huizen waanzinnig. Okay, Allemaal. Maar. En, <laughs> ja. nou, ik vond Apeldoorn echt ja, wel de zwaarste. Omdat daar een hele hoop veranderde. En um, uh, die periode was drie, ging 3 of ook al niet zo goed. En ja, er gebeurde gewoon heel veel in het glazen huis waar ik, waar ik moeite mee had. En veel verrassingen. En ik hou niet van verrassingen. Ik wil niet verrast worden. Als je mij denkt te verrassen in mijn programma, zeg het gewoon van tevoren... dan acteer ik wel dat ik verrast ja, ja. Uh, ben. Want dat, dat kan ik volgens mij redelijk goed. Dit was het glazen huis met de grote draaideur, de toch? De grote draaideur. Vroeger en... kwamen mensen binnen, binnen via de deurbel en ja. dan ging de deuren open. En nu ja. was er een draaideur die vijf minuten draaide... en dan zag je wie er voor je stond. Ja, nou, dat was precies. <lacht> dat was het, ja. ja. En dan ging er een klok lopen en uh, dan moest je ook weer naar buiten... als de klok bijna op nul stond. Anders moest je een uur langer blijven. Nou oh, ja. ja. Dat hele Glazen Huis, dat werd gewoon opgetuigd... Uh, als een, een soort van 2.0-versie van Het Glazen Huis... dat natuurlijk vooral hing aan Koen Zwijnenberg, Giel Beelen... Geert Ekdom, Michiel Veenstra. De grote namen die, uh, die allemaal, of in ieder geval voor een groot deel... bij 3FM, de vertrokken waren. Ja, ik had er moeite mee. En jij zat erin met... Angelique Houtveen en Sander Hogendoorn. Oh ja. Ah. En um, is het zo, en uh, je moet maar zeggen of het waar is of niet... dat je een keer gebeld bent door onze eindredacteur... om te zeggen, als je nu niet leuk wordt, dan ga je eruit... Ja. Als je nou niet gezellig gaat doen, dan haal ik je eruit. Is dat, ja. is dat gebeurd, Amin? Is dat belletje. Is nee, dat hoor ik voor de Dit is nieuwe informatie. Vertel eens. Nou ja, weet ik. Nee, niet. Ik zal, nog, ik zal nog veel mooier vertellen. Dit Leuk. is wel echt een heel mooi achter de schermen verhaal. Uh, dit was ook het jaar waarin er uh, online kon je camera's en bijhorende microfoons kiezen. Dus het was vanuit productie in de maanden ervoor bedacht dat je niet alleen het uh, radiosignaal kon luisteren. maar dat je ook bijvoorbeeld in weet ik veel de Game Room. Kon je dan kijken wat er in de Game Room gebeurde en dan kon je ook die microfoon afluisteren. Dat deed gelukkig bijna niemand. Want het was inderdaad avond twee, denk ik. En ik had echt heel veel moeite om mijn draai te vinden. Ik vond het allemaal best wel ingewikkeld. En ik weet niet waarom. Ik denk dus omdat er zoveel uh, aangepast werd. Want iedereen was mega lief. En Apeldoorn was super leuk. Maar ik kwam er gewoon niet lekker in. En dat zag je ook. En dat communiceerde ik ook volgens mij best wel terug naar regie bijvoorbeeld. En op een gegeven moment was het dus de tweede avond, en ik werd gebeld door mijn toenmalige eindredacteur van BN Vara. En toen ben ik boven gaan zitten in die game room. En daar heb ik een gesprek met haar gevoerd. Best wel eerlijk dat ik er niet zo goed in zat en wat me allemaal dwars zat. En toen zei ze: Ja, uh, je ziet het wel echt. En uh, als je nu niet leuk gaat doen, dan, dan ga ik echt de stappen ondernemen. Want ik kan zo niet. En je moet echt uh, beter je best gaan doen. Zeg, ja, hoezo moet ik beter mijn best gaan doen? Waarom moeten de mensen niet die productie <lacht> doen? Beter hun best doen. En hoezo ligt het allemaal aan mij nu? En op een gegeven moment denk ik, in drie kwart van het gesprek denk ik, oh fuck, die camera en die oh, microfoon. Nee. En nou wat jij had toen je, uh, toen je tegen je zegt werd, hé hey, we kunnen meeluisteren. Ja. Echt, de, de grond zakte onder mijn voeten vandaan. Oh. En uiteindelijk heb ik niet zo heel veel verkeerds gezegd, maar wel dat ik er zo slecht in zat. En je wil natuurlijk niet dat dat, dat, dat uh, ja, dat moet dat niet naar buiten komen. Nee. nee, en er was verder niet zo heel veel aan de hand, maar wel dat ik gewoon even mijn draai niet kon, uh, kon vinden. Maar goed, ja. wat wilde jij naartoe? Nee, nou ja, na nou dat telefoongesprek. Oh, telefoongesprek. Ja. Nou, ik heb hier de schuld van gekregen dat jij zo in dat huis zat. Ja, echt. Nou ja. Nee, ja. mijn bedoeling, jij zegt altijd de producer is nooit de schuld. Oh nee, dus nee. dat kan je niet zeggen. Nee, ja, <laughs> Ik had een toptijd in Apeldoorn. Ik deed daar regie en dat deed ik volgens mij ook voor het eerst uh, zelf regie. En ik had het hartstikke leuk. Echt overdag? Ik had het hartstikke leuk. En uh, eigenlijk hetzelfde ongeveer wat er is gebeurd toen tijdens die Escape Room... Ik, ik doe dus regie en ik zit met een hele groep mensen om me heen... en, en ik communiceer met jou, Domien, in het Glazen Huis via een knoppie. En ja dan heb je nog een redactieruimte en die, die, die bereiden alles voor. Maar die kunnen ook meeluisteren, blijkbaar. Ik moet echt beter op gaan letten. Ook. Ja, gewoon minder lelijke dingen zeggen. Ja, moet dus, dus, wat aardiger. dus er moest weer iets gebeuren waarvan ik echt dan, nou, tering, dan gaan we dat niet nu doen. Het is echt nu niet een goed idee. Maar goed, moet weer gebeuren. Dus ik zeg, uh, en de fijnproeven die hoort dat ik, dat ik het daar niet mee eens ben... we moeten weer iets doen, Domien. Uh, en uh, de grote baas die stormt naar binnen. En die zegt, Bas-Louise, als jij niet nu gezelliger gaat doen... want het zijpelt allemaal door naar het huis... dan is het afgelopen met je hier. En ik dacht, holy shit tering hé. Terwijl ik heb dat nooit zo bedoeld en ik deed dat ook helemaal niet met andere DJs, maar ja, ik met jij, jij en ik wij, wij weten wat we aan elkaar hebben. Ja. En ja, het beetje mopperen kan ook lekker zijn om even weer, moet je voorstellen dat jij daar niet naar je zin hebt en dat ik de dat blij in je oor zit. Nee, maar ik te was juist ja super blij omdat wij kunnen lezen en schrijven. Dus ik kon ook tegen jou zeggen hoe ik me in dat huis voelde. Ja. En nogmaals, het was echt heel erg kinderachtig voor mij, want iedereen werkte keihard aan serious request. Maar ja, ik kon tegen jou zeggen dat ik het niet zo lekker inzat. Ja. Maar ja, als dus inderdaad iedereen dat ook een beetje gehoord heeft in die regering. Ja, en dan snap ik wel dat er op een gegeven moment gedacht wordt, oh misschien is één plus één wel twee. En spelen die twee jongens elkaar wel een depressie? Uh, ja, dat gedaan. kan natuurlijk ook wel een beetje zo zijn toch? Als je met elkaar blijft zaniken, dan kan je ook ja, wel, wel in zo'n zo. modus schieten ja. waar je niet meer uitkomt. Ja, ja. Je moet op een gegeven moment wel weer positief Ja, je mag worden. best wel verklagen en zeiken, maar uiteindelijk heb je natuurlijk wel gewoon het rode kruis achter je en een goed doel. Daar doe en je en na voor. dag twee was ook alles oké. Okay. Dus toen was het echt uit mijn systeem. Uh, ook door dat gesprek met mijn eindredacteur. En toen zijn er ook wat... Uh, nou, zijn wat aanpassingen ook weer gedaan om het ook wat, ja, wat gezelliger te krijgen of zo. Er lag ook heel veel druk op. We moesten heel veel doen in dat huis. Waardoor ik vond dat ik ook te weinig tijd had... voor mensen bij de brievenbus. Ja. Dus moesten opeens moesten we 250 kerstballen signeren bijvoorbeeld. En oh, dat, ja. dat is best wel kut, want er staan mensen... die staan anderhalf uur in de rij ja, ja. bij die brievenbus tekenen. En ik heb er geen tijd voor. Ik kan alleen maar zwaaien. Dus dat, dat zat me dan dwars. Wij hebben ook nog een keer ruzie gehad... vanwege een uh, rolverdeling in het Glazen Huis. Ik weet nog, wij deden het avondshow. En ik mocht dat jaar regieassistentie doen. Ja. En dat is een redelijk presti ja, prestige klus wel. Ja, dus, echt echt voor ons op dat moment in onze carrière zeker. zeker. Dus ja. Het hoogst haalbare was, he, regie was echt nog een stap te groot... maar de regieassistentie was wel heel tof. En jij zat al jaren te aasen op die functie... en je werkte ook al langer bij 3FM... en je had al meerdere uh, uh, edities meegemaakt. En dit was mijn eerste, het was Leeuwarden... En ik mocht meteen uh, mee als uh, regieassistentie... samen met Koen van Herp de, de, de uh, regisseur... en uh, eindredacteur van Koen en Sander, nog steeds overigens. en uh, Dus ik was helemaal vol trots. Uh, hey, nou ja, tof, hè, ik mag uh, uh, regieassistentie doen. En totaal ging ik voorbij aan jouw gevoel oh, daarbij ja. eventueel. Good. En ik was gewoon in mijn enthousiasme en mijn naïviteit... wat ik soms ook wel ben blaad ik het gewoon ja ik ga dit lekker doen echt te gek wat ga jij eigenlijk doen Bas nou jij was boos op mij ja ook. ik mocht het plein aanvegen nou, nee ja. wij deden pleinproductie nee zeker we, we hebben dus een... superleuke dingen bedacht dat was, dat was achteraf heel leuk achteraf maar... was het heel leuk. ik vond het in de voorbereiding dacht ik inderdaad Chris mag lekker regieassistenten ja, ja, mag, mag het krit. plein die aanvegen die wil komt net kijken hè? Ja. Ja. jij bent eigenlijk next in line als je kijkt naar de jaren dat je er bent en ik weet nog dat jij reageerde ook tegen mij Chris hoe kan je dit nu zo zeggen nee, maar ja. ik wist dat, dat jou dat ook best wel dwars zat dat die productieplek op dat moment best wel kut was voor jou ja, maar ik voelde me natuurlijk altijd het ondergeschoven kindje bij 3FM. Dus, uh, dus ja, dat, dit, dit bevestigt het alleen maar <lacht> natuurlijk. Uh, maar dat klopt. Maar dat had, Koen, Koen had gevraagd... Uh, Om met mij te... Ja, want en ik had een goede klik. En, uh, en, en die vroeg dat gewoon. heeft had ook niet nagedacht over jou nee. eventueel. Dus ik had daarin het geluk Afgekeken, dat nou. ik toevallig... En overigens, daar moet ik ook gelijk aan denken... Want mijn, mijn, mijn werkzaamheden in die tijd bestonden... Uh, want ik geloof dat... Uh, Koen Zwijner best toen in het huis, hè? Of was dat een jaar daarna? Nee, dat kan. Uh, Een jaar daarna sowieso. Nou, het was in ieder geval de editie met, met Koen Zwijnenberg. Toen deed ik ook regie, assistentie deed het een paar jaar achter elkaar. En uh, wat ik dan deed, bij, bij, vooral bij Koen. Die kende ik ook vrij goed. En uh, die zat er soms ook een beetje doorheen. Want moe, weinig eten of geen eten. Alleen zo'n sappie dan. En uh, nou, goed, dan, uh, dan moet je er een beetje doorheen getrokken worden. Wat ik dan deed. Ik ging allemaal de meest ranzige foto's opzoeken. <laughs> ja. En die ging dan in zijn Word document het meekijkscherm. En, en dan liep hij weer in dat scherm. dan zag je weer een of andere wijf met een dikke titel en een wortel in de kut. Of zoiets. Ach, oh, ik ja. Ja, het was niet chic. Het was niet chic. Nou, ik lag en Koen van Herp lag en Koen Zwijnenberg lag. En, en dan kwam opeens de camera, want er stond van ook net terug. Ja, dan kwam er een cameraman van achter en zei dus Koen van: haal die foto weg. haal die foto weg." Dus ja, daar was je ontzettend druk mee. Dus het is gewoon fijn om te zien hoe ik me dan inzet voor zo'n goed doel. Ja. Nee, maar ja, er moet ook gelachen worden Absoluut. toch? En je moet ook gewoon leuke dingen doen en er wordt ook gewoon uh, gezopen s'avonds, Ja. Zeker. Ja. ja. Nou, laatste stelling. Ik ben onder de indruk van bekende mensen... waarvoor ik moet werken. Ik ben onder de indruk van bekende mensen... waarvoor ik moet werken. Dat kun je nog één keer doen. Ik ben onder de indruk van bekende mensen... voor wie ik moet werken. Nee, dat heb ik niet. Nee. <lacht> nou, ik ben wel onder de indruk van mensen... die ik mag interviewen. Mm -hmm, ja. nou, dat weet jij ook, Bas. Hoe ik op een dag ben als ik een Engels artiest moet interviewen. Nee, vertel. Nou, <lacht> ja, ik ben dan niet te genieten, jongen. Ik, ik, mijn Engels is echt oké. Okay, maar als ik een native... English speaker moet interviewen, dan ga ik echt stuk. En zweten. En dat vind ik spannend, jongen. Omdat ik alleen maar denk, ja, het wordt nooit zo leuk als, ik, als dat ik Engels, echt Engels zou spreken. En dat zijn ook vaak wel echt grote A-artiesten. Ja, man. He, want als je dan een keer zo'n native English speaker hebt, dan is het, dan is het echt wel het, het A-segment. Wat je dan eens per jaar of eens per zoveel tijd mag je een keer zo iemand ja. interviewen. Dus dat geeft ook al stress. Dat wil je extra goed doen. Ja, ik het... mocht het. een uh, week geleden Billy Eilish interviewen. Nou, bijvoorbeeld. Dat heb ik niet gedaan. Nee? Mocht ik een week later, mocht ik Miley Cyrus interviewen niet gedaan. wat <laughs> ja, zonde. Nee, ja, ik durf gewoon niet. Dus Stefan Bouwman, die werkt ook bij Q, die kan dat fantastisch. Ja. Die praat echt als de beste Engels. En dan krijg je leuke inhoudelijke interviews. Um, ik heb ook, Ja, dit is ook echt... Serious PS komt weer voorbij. Uh, ik mocht jaren geleden bellen... met Taylor Swift. Ja, ja ik was toen bij jou... We deden oh. met z'n drieën programma. Ik was bij jou in de studio. Dit dus oh. zal ik nooit meer vergeten. Wauw, <laughs> wow, ja, goeie. Ik mocht bellen met Taylor Swift. En oh. ja. de aanleiding was, dacht ik, dat zij een gitaar zou aanbieden... voor de veiling van Serious Request. Sterker nog, die gitaar die lag gesigneerd gewoon in mijn studio. Ja. Dus zij heeft een krabbel gezet op een gitaar. Nou, what could go wrong? Interview helemaal voorbereid. We hadden volgens mij een heel leuk gesprek. Taylor en ik, ik mag ja. Taylor zeggen. Ja. En na vijf minuten dacht ik, ja, maar nu komt het moment... dat ik moet vragen naar de gitaar voor our action... Ja. En zij zegt, sorry, what do you mean? Dus ik zeg nog een keer, nou, je hebt een gitaar voor onze veiling. Oh, oh, sorry, nee, ja, oh, ik moet nu echt... Oh, ik zie dat mijn manager, nu zwaait, en ik moet nu naar het volgende interview. Dit kan toch niet. Zeg, oh, oké, okay, bye, oh. bye. En ik denk, what the fuck was dit? Het was live op de radio toch Dit was zeker live op de, radio. Live op de radio. Zij belde in. Dat is ook altijd ja. irritant. Hè? Ja, ja, we, ja, ja. Normaal bellen wij de sterren. Of gewoon ook de, de, de, de gewone Nederlander. Die bellen wij altijd in. Ja. Want we willen ook de regie houden. Radio heb je vaak kort tijd. En een kort, een kort raamwerk waarbij je kan opereren. Dus zelf de regie hebt. Dus zij moest inbellen. Nou, zo'n oh grote ster. Dan denk je, oké, okay, prima. Logisch. En dan schuiven we wel als het toch niet uitkomt. Dat komt wel goed. Dus ja. zij belt uiteindelijk in. Het werd al iets later. Maar het viel uiteindelijk nog wel mee. En nou, de, de, de telefoon gaat lang gaan. Dus ik mocht Swift als eerste Even check is dit hè? Nou, was ze niet. was nog even de manager. De manager natuurlijk, ja. ja, ik ja dus blijft. ik heb haar niet gesproken. Nou, oké, okay, dus ik dood zie al. Maar oké, okay, prima. Als dat het ergste is. dat even, dus. Oké, okay, nou, domine. Ze hangt hoor. Dus ik met ro rode oortjes. Nou, jij... super Superprofessioneel. Prima hartstikke gesprek. leuk. Niks, ja, het was echt een leuk gesprek. Hartstikke geinig. En jij begon inderdaad... Dus jij legt uit over, over dat glazen huis... en dat we dingen veilen. En jij zegt ook tegen haar nog eerst... best wel algemeen... Uh, jij hebt ook nog iets voor ons, hè? Om te veilen. Oh ja. Yeah. En toen zei ze, uh, I'm sorry. Ja. En toen dacht Domine meteen, ze zei, do I, zei ja, ze. Oh, do I, do, do I, yeah. do oh, I. En toen <laughs> do is Domien natuurlijk meteen, oh, ze heeft geen idee, kus. Ja, ja, yeah, yeah, uh, yeah, you have the, the guitar, you, you sign the guitar. Oh, really? Oh, oh mijn manager. Oké, okay, bye. Zo, zo, zo, zo oh. ging dat. En ik zie jou, jouw ogen, die gaan echt groot. Die gaan van, van kruin naar kin. En, en ik zit ook alleen, wat de fuck gebeurt hier nou? En ik check nog mijn appje die ik heb gehad met degene die dat in Nederland ze van Ze dat moeten weten. Ja, zeker had ze. Het is haar gewoon niet gezegd. Nee. Het is ook gewoon heel grappig. En Wat boeit jou, het is, Dominique, Jij hebt het niet gedaan. Zij je. Zij, ja, zij, ik... Eigenlijk had je het gewoon heel erg moeten benoemen. Ja. En, en tegen Chris moeten zeggen ook, ze had geen idee hè, Chris. En dan, ja. Volgens mij, want ik heb een liedje gedraaid. Nog een liedje. En ik heb even adem gehaald. Volgens mij heb ik toen op de radio ook wel gezegd... ze had geen idee. Ze had geen idee van die gitaar. Maar hij staat online straks op 3FM.nl. Ja, ik is. weet dus niet of we dat op zender hebben gezegd. Ja, mij wel. Want het is natuurlijk ook best wel raar... als je zoiets gaat veilen. Mensen <laughs> ja. betalen daar groot geld voor. En Swift weet van niks. Nee. Dus ja, ik denk ja, niet dat, dat we dat... Dat is hebben... haar probleem. Maar, ja, maar goed. Ja, misschien is dat nooit gezegd. Oh. Ja. Ja, dat is echt denk ik mijn, mijn allerergste moment met een grote ster op de radio ooit geweest. Zullen we er nog eentje doen. Wat is nog meer in een interview? Uh, wat, je, wat is je ergste interview? Oh, de jeugd van tegenwoordig op ja, Lowlands. Daar wilde ik naartoe. Oh, oh, oh, oh. <laughs> dit heb ik niet meegemaakt over de Oh, moet dit echt? Nou ja, is het leuk even. Oké, okay, het is uh, Lowlands... Ja, ik weet niet meer wanneer dit was. Maar een paar jaar geleden. En de jeugd van tegenwoordig zou een show geven in de HMH, de Heineken Music Hall. En ik mocht ze interviewen op Lowlands. Nou, het schijnen natuurlijk moeilijke gasten te zijn. Super lieve jongens. We hebben ze het later ook nog een keer bij 3FM gehad. Mega leuk gesprek mee gehad. Niks aan de hand. Uh, maar ik was best wel een beetje nerveus. Dus ik heb me goed voorbereid. Maar ik had één ding niet gecheckt. Wanneer nou de show was in de HMH. Maar ik wist, ze geven een groot show in de HMH. Dus dit komt goed. En ik sta... Bij dat gesprek. En dat gaat best wel oké. Okay. En na drie minuten vraag ik... hey jongens, hebben jullie zin in jullie show in de HMA En Willy kijkt me aan en zegt... Hoe bedoel je? Ja, jullie grote jubileum show in de HMA Oh, je bedoelt dat we dan de tijdmachine pakken... terug naar april toen wij die show deden? Oh, kut. Ik zeg... Ah, oh, shit, is je al geweest? Ja man, was in april, was in april. Je bent in de warme typhoon. Oh, nee. <Nuutrafe> ja. Oh, ja. Ja, dat is bijna... Was dat weer een foutje van Bas? Nee. Van Bas niks maken. Ja. Pas niks mee te maken. niks mee te maken. Nee, ik had het helemaal zelf uh, voorbereid, het interview. Maar het enige... En ik weet nog dat ik dacht op de Lowlands redactie... Ik moet het checken. Ik dacht, nee, nee, nee. Ik weet ja. 100% zeker. Ja. Hier hebben we kaarten voor weggegeven. Ja. Dit, dit komt nog. Dit is in oktober. Nee, nou, dit was de show van Typhoon. Oh, die denkfout maak ik ook zo vaak. Ik weet zeker dat het klopt. Ik weet zeker dat dit klopt. Als ik één ding weet, dit klopt. Dat is altijd fout. ja. ja. Je moet het altijd checken. Altijd checken. Oh, wat kut, ja. Oh, wat kut. Oh, je, je, je kan hem ook niet meer redden aan deze fuck-up. Nee, deze kan je niet meer redden inderdaad. sint nee. Swift is nog te redden door het gewoon te benoemen. En maar denken... ook dit hè, live op de radio. Ja, oh. En ja. het interview is daarna ook klaar, want je, alles zakt, ja. al het bloed zakt uit je hoofd. En het is, het ja, is... want je kunt geluk hebben dat zij het leuk oppakken, maar ja. je kunt bege hebben dat zij echt denken, ja Jezus Christus, hè, met wie zitten we hier te praten? Ja, het was allebei ja. wel een beetje. Ze, ze pakt het leuk op, maar het interview was daarna wel echt klaar. Okay. Ah, en terecht ja. ook. Ja, want dan heb je wel hun. Dat zij zijn natuurlijk ja. sowieso al van het ontregelen. Ja. En uh, nou ja, wel, wel, wel goed verhaal. Ja, jongens, dit was uh, aflevering 8 van seizoen 5 van Mama Mama de Podcast. Uh, oh, uh, oh, grappig, Domien. Uh, wat doe je nou? Wil je nog iets zeggen? Ik wil graag één ding zeggen. Nog. Oh, je wil nog iets zeggen? Ik steek mijn vinger op. Ja. Uh, want ja, ik wil het toch Steek er wel tien op. Ja. <laughs> nou, dat is <laughs> leuk. Dat je dat zegt. Ja. En dat met een microfoon vast, hè? Dat is gewoon knap. Ja, dat is heel knap. ja uh, jongens, ik wil even graag uh, iedereen bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Want wij zijn deze week de magische grens van de 10 miljoen streams op Spotify overgegaan. Wauw. Echt te gek. Dat slaat toch helemaal nergens op? Nee, 10 miljoen. 10 miljoen streams op Spotify. Uh, we kregen al te horen dat we over 2020 de best beluisterde podcast waren op Spotify en nu blijkt dat we in totaal meer dan 10 miljoen keer zijn beluisterd sinds eind 2018. Dus daar wil ik even vanuit de grond van mijn hart dankjewel voor zeggen. Ja, Thanks voor het luisteren. Voor ik het wil het 10 miljoen keer dankjewel zeggen. Ja, dankjewel. Ondertussen, sorry was. Nou, ik wil graag mijn dankjewel. oma bedanken. Je oma? Ja, die is vlak voordat ze is overleden hebben mijn podcast aangezet en uh, die is 10 <laughs> die miljoen keer Die loopt nog steeds. Nog steeds. Nog steeds. <laughs> dus uh, zo tikt die wel aan natuurlijk. <laughs> Goed, ga naar mamamandepodcast.nl of Instagram. Daar heet we mammamancast En audioberichten kunnen naar het eerder genoemde telefoonnummer. Jongens, dankjewel. Dit was aflevering 8 bijna nummer 10. Je bent niet de nieuwe Matthijs van Nieuwkerk. <laughs> ik oh, weet dat zo je probeert, het ik, niet, maar dat is hem gewoon niet. <laughs> dat doet ik toch ook helemaal niet? je ging heel snel praten. Ja, maar ik vond het leuk. Ik dacht oh. even wat tempo in de trage... Dat bedenk je aan het einde, dat het tempo <laughs> in kan. <laughs> <laughs> dit was Man, Man, Man de podcast. Deze aflevering ging over achter de schermen. Waren ze daar maar gebleven.